Het weer vandaag bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten ook kans op wat zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Vanavond komt er vanuit het westen opnieuw een regenzone het land binnen. Dit was het NOS-show. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het.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 The time goes by, I will love.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 And I need you by my side